1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Crisis Smises was een actie van het reclamebedrijf Buutvrij voor Life. Waarbij klanten zelf mochten weten wat ze betaalden voor de diensten van het bureau. Een werklunch zometeen met directeur Maarten Boer. En nu het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Spanning tussen India en Pakistan loopt op. Oudbisgop Bluister van den Bos is overleden. En uitgezette asielzoekers krijgen in Guinea geen hulp, zegt de advocaat. Vanmiddag geregeld zon, ook al wat stapelwolken. En misschien in het Zuidoosten nog een buitje. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond is het dan droog, maar er komen wel meer wolken. Morgen valt er iets vaker een bui, maar dan is er ook nog wel wat ruimte voor de zon. En dan wordt het opnieuw 20 tot 22 graden. Ondanks de wapenstilstand tussen India en Pakistan in Kashmir... is de spanning daar fors aan het oplopen. Dinsdag werden bij de bestandslijn vijf Indiaanse soldaten gedood. Meteen werd er over en weer geruzied. Vandaag komt India met ondubbelzinnige beschuldigingen richting Pakistan. Correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Lucas, de kwestie Kashmir lijkt weer op te laaien. Wat is er volgens India afgelopen dinsdag gebeurd? Ja, toch wel opvallend wat we nu zien. De minister van Defensie hier in Delhi zegt dat het Pakistanse leger... Pakistaanse Pakistanse militairen dinsdag daar aan de grens een hinderlaag hebben gelegd... en vijf Indiaanse militairen daar, die daar op patrouille waren hebben gedood. Geen Pakistanse militanten dus, geen ongecontroleerd groepje activisten... maar echt het leger zelf dat hierachter zou zitten. Nou, dat is in deze tijd toch wel een hele harde beschuldiging. Uh, hij zegt... Dat ook India zal terugslaan, zegt hij. Maar hij zegt niet op welke manier. In, in het minst ernstige geval is dat natuurlijk diplomatiek. Door de gesprekken, bijvoorbeeld over vrede die er aan ja. zouden zitten komen in de ijskast te zetten. In slechte geval komt er een militaire reactie. En dan is het conflict daar natuurlijk plotseling in volle hevigheid terug. Dus ja, het is wel even spannend wat hier gebeurt. Ja, kan ook geschoten gaan worden. India drijft de zaak dus behoorlijk op de spits. Maar wat denk jij, hoe gaat Pakistan reageren? Nou, de Pakistanen dinsdag al, die ontkennen alles. Noemen de aantijgingen op niks gebaseerd. Wij houden ons aan het staakt het vuren. Wij steunen ook geen militanten meer daar aan de grens, zeggen ze in Islamabad. De officiële lijn is dat er een, inderdaad een staakt het vuren is. En dat de nieuwe Pakistanse regering zelfs uh, serieus wil ingaan op het eerdere Indiase aanbod... om uh, weer over een blijvende vrede hè, in Kashmir te gaan praten. En ik denk dat de Pakistanen toch echt wel verrast zijn met zo'n harde uithaal ineens vanuit Delhi... Er zijn de afgelopen maanden wel meer incidentjes. Uh, maar die zijn steeds ook door de regering in Islamabad... Uh, steeds diplomatiek opgelost. En nu wordt Pakistan dus echt rechtstreeks beschuldigd. Ja. Dat komt wel hard aan, denk ik. Een reactie op deze uitspraak die moeten we wel uh, nog krijgen vanmiddag. Geen extremisten, geen militanten, zegt India. Het was het Pakistanse leger. Hoe aannemelijk is het nou ook dat, uh, dat Pakistan inderdaad... Uh, Pakistanse militaire Indiaanse uh, soldaten hebben gedood? Het ja, lijkt mij zo vreemd uh, als het Pakistanse leger echt van hoger hand besluit... Een stel Indiaanse militairen om te brengen. Dat, dat doe je alleen als je bijvoorbeeld echt een nieuwe oorlog uit wil lokken. Uh, daar is Pakistan voor zover, uh, voor zover bekend op dit moment absoluut niet op uit. is dus helemaal niet bij gebaat. Maar we moeten niet vergeten dat natuurlijk in dit conflict wel uh, al heel lang speelt... en dat daar dus ook uh, lokale commandanten die daar gelegerd zijn... natuurlijk op eigen houtje dingen kunnen beslissen. Hè, uit frustratie, uit haat, je weet niet wat... En tegelijk staat ook hier in India natuurlijk de minister van Defensie heel erg onder druk. Hij moet hier fel op reageren. Dit is echt een open wond. Er komen Indiaanse militairen om het leven. Het parlement, de oppositie. Men verwacht ook wel stevige taal van de minister. Dus, dus wat uh, er van zijn versie precies waar is, wat we vanmiddag horen, valt natuurlijk bijzonder moeilijk te checken. Het feit dat er ineens weer een gestrekt been opduikt in dit conflict, ja, dat is gewoon altijd uh, zorgwekkend. Lucas Waagmeester in New Delhi, dankjewel. In de oven van een van de Roemeense verdachten van de Rotterdamse Kunstroof zijn zeker drie schilderijen verbrand. Dat heeft de directeur van het Nationale Museum van Boekarest gezegd. Maar het onderzoek kan niet hard krijgen dat het doeken waren... die in oktober in Rotterdam zijn gestolen. Correspondent Joost van Egmond zegt dat er nog steeds een grote kans is... dat het om de gestolen doeken gaat. Maar daar wil de directeur van het Roemeense Museum niet meer over speculeren. Hij heeft er deze keer niet op gehint, maar ik denk dat dat vooral kwam vanwege alle media die al aannamen dat het inderdaad de kunsthaldoeken waren. Dan wil hij zich natuurlijk wel vrijpleiten en de feiten vooropstellen. De feiten zijn dat hij olieverfdoeken heeft gevonden. Minstens drie, misschien zelfs vier. Hij heeft zelfs ook de, de spijkertjes kunnen identificeren waarmee die doeken aan het frame zijn vastgezet. En mede op basis daarvan kan hij zeggen een deel van de doeken is minstens 100 jaar oud. Dan denken wij natuurlijk allemaal direct aan een Monet bijvoorbeeld. Dat zou allemaal en het is natuurlijk ook nog steeds de meest waarschijnlijke optie. Er is een uitgebreide bekentenis afgelegd door deze verdachte dat ze ze heeft verbrand. Nu zijn er ook schilderijen aangetroffen. Dat wijst er allemaal wel op dat ze verbrand zijn. Het enige probleem is 100% zekerheid. Die is gewoon op basis van deze analyse niet te geven. Hmm. Heeft het onderzoek wel iets opgeleverd van een aanknopingspunt ergens? Die spijkertjes zijn heel interessant. Want vervolgens ook bij een vierde doek een ander constructiemechanisme... dat volgens hem wel wordt gebruikt bij restauraties, dat zou heel goed kunnen... want mm -hmm. enkele van deze kunsthaldoeken zijn recent gerestaureerd. Maar het probleem is dat er eigenlijk heel weinig coördinatie lijkt te zijn... met de eigenaren dan wel met de kunsthal. Um, allerlei informatie die misschien hem een aanwijzing zou kunnen geven... en meer zekerheid, lijkt er niet te zijn. Dus het is aan zijn kant ook gewoon gissen wat er aan de hand is. Hij zei wel, ik kan wellicht op basis van meer precieze gegevens over de pigmenten die zijn gebruikt bij restauraties... misschien zelfs in het oorspronkelijke werk, zou ik meer duidelijkheid kunnen geven... maar dat zal niet meer in dit onderzoek gebeuren. Dit is nu afgerond. De opdracht van het Openbaar Ministerie is uitgevoerd... en het resultaat ligt er en het wachten is dus op nader onderzoek. Ja. Correspondent Joost van Egmond over de uitkomst van het Roemeense onderzoek... naar de verbrande schilderijen. Volgende week dan staan de zes hoofdverdachten van de roof... uit de Rotterdamse Kunsthal in Roemenië voor de rechter oud Jan Bluisen is overleden. Bluisen was van 1966 tot 1983 bisschop van Den Bosch. Hij was bekend vanwege zijn verbondenheid met de progressief-liberale groepen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo steunde hij de inmiddels opgegeven 8 mei-beweging en de Marienburg-vereniging. Tekenend voor Bluisen was dat hij in 2011 het niet gepast vond om te herdenken dat hij 50 jaar daarvoor tot bisschop was gewijd. In het kader van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk vond hij dat niet gepast ten opzichte van de slachtoffers. Jan Bluijs was 87 jaar. De subsidiepot voor de aanschaf van zonnepanelen is leeg. 90.000 huishoudens hebben gebruik gemaakt van de regeling, Meldagentschap Agentschap NL. Dat is het Duurzaamheids- en Innovatiebureau van de overheid. Er zat 50 miljoen euro in de pot. Per huishouden is maximaal 650 euro uitgekeerd. Daarmee kon een installatie aangeschaft worden met een vermogen van 3,5 kilowatt. En dat is volgens agentschap NL genoeg om de energie op te wekken voor een gemiddeld gezin. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Het aantal straatroven en overvallen in Den Haag en acht omliggende gemeenten is het afgelopen half jaar met een kwart afgenomen. In Wassenaar en Leidsendam-Voorburg werden zelfs helemaal geen overvallen gepleegd. En ook werd er in vergelijking met de eerste helft van 2012 minder ingebroken in woningen. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat de criminaliteitscijfers in de regio Den Haag zijn gedaald. De dienst terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie... heeft zich niet aan de afspraken gehouden... bij de uitzetting van twee mannen naar Guinea. De twee ernstig verzwakte asielzoekers... zijn vorige week uitgezet naar het Afrikaanse land. maar krijgen daar niet de hulp die door de dienst van het ministerie is toegezegd. Dat zegt advocaat Meindert Stelling van de twee asielzoekers. Er was geregeld één ambulance. Er had geregeld moeten zijn twee ambulances. Er had geregeld moeten zijn dat er medicatie voor hen beschikbaar was... En er had moeten worden geregeld dat er uh, betaald uh, uh, zou zijn... voor uh, de verzorging gedurende drie maanden. Nou, uh, er was dus maar één ambulance, er was geen medicatie... en er is niet betaald voor de verzorging. In Guinea moet van tevoren voor een ziekenhuisopname... en medicijnen betaald worden. Bij de vader op deze zender zei de advocaat... dat het niet goed gaat met de twee mannen. Dankzij particuliere hulp zijn ze ondergebracht in een uh, hotelletje. Uh, dat betekent dus dat ze geen geneeskundige verzorging uh, voortdurend uh, rond zich hebben. Uh, en er is een uh, arts gecontacteerd om toch voor enige begeleiding uh, zorg te dragen. Dat wordt bekostigd uh, vanuit particulier initiatief. Stelling zegt dat de rechter alleen heeft ingestemd met de uitzetting... omdat de twee mannen daar geneeskundige hulp gedurende drie maanden zouden krijgen. En hij vindt dat staatssecretaris Teven zich aan die afspraak moet houden. Ik heb, uh... Vandaag de staatssecretaris gesommeerd om alsnog actie te nemen wat dat betreft en te zorgen dat die zorgen wordt betaald. Ik heb gevraagd aan de staatssecretaris om vandaag nog te reageren. En als staatssecretaris Steven dat niet doet, dan spant advocaat Stelling een kort geding aan. Het is niet te achterhalen wat er in de poederbrief zat die gisteren werd bezorgd bij het Paleis van Justitie in Den Bosch. Volgens het RIVM zat er te weinig poeder in de brief om dat te kunnen vaststellen. 14 mensen werden in een provisorische quarantaine geplaatst. Ze mochten aan het eind van de middag naar huis. Geen van hen heeft gezondheidsklachten. De kantoorruimtes die werden afgesloten na het ontdekken van de brief in Den Bosch... zijn allemaal weer vrijgegeven. De politie weet nog niet wie de afzender is van de brief. Sport. Vitesse speelt vanavond in de voorronde van de Europa League... tegen het Roemeense Petrolul. Een van de Arnhemse spelers is Kelvin Leerdam, afkomstig van Feyenoord... Maar hij niet meer speelde omdat hij zijn contract niet wilde verlengen. Bij Vitesse heeft hij het spel plezier teruggevonden. Voetbal is mijn hobby en, en het is het allerliefste wat ik doe. En, uh, ja, ik ben gewoon blij om weer op het veld te staan. Uh, volle stadions. Ik uh, ja, probeer het publiek te vermaken als, uh, als speler en als, uh, en als team. Dan zal iedereen zeggen, ja, terugkijken moet je nooit doen. Dan heb je een vervelend half jaar achter de rug. Klopt. En Ik kijk ook niet terug op dat half jaar en het is al gebeurd. En ik laat achter me. Ik kreeg me nu volledig op Vitesse. en Wat gebeurd is, is gebeurd. Moet je nou van ver komen... Wat is ver? Wat is heel veel mensen hebben een lange aanloop nodig om weer in het ritme te komen in hun goede doen. Hoe ver sta jij erin? Nee, ik weet niet. Ik denk, uh, ja, Heel veel mensen hebben het vaak over vorm en dat soort dingen. Ja. Ik weet niet. Ik, uh, ik geef gewoon altijd 100%. En, ja, ik denk dat als je altijd uh, 100% uh, inzet toont, dat je dan wel uh, voldoende moet. En alles wat extra komt is goed. Dus, ik ga gewoon met, met, met de gedachte om gewoon 100% te geven in een wedstrijd. En de rest komt daar vanzelf wel tot uiting. Vitesse-speler Kelvin Leerdam in gesprek met Rob Fleur. Vitesse speelde de uitwedstrijd gelijk 1-1. De Zuid-Koreaan Jisun Park keert terug bij PSV. De 32-jarige middenvelder wordt voor een jaar gehuurd... van het Engelse Queen's Park Rangers. Park speelde tussen 2003 en 2005 ook al voor PSV... waarmee hij in zijn laatste seizoen landskampioen werd... en de halve finales van de Champions League haalde. Geen verkeersinformatie. Elf minuten over één is het op Radio 1. De hoofdpunten uit dit bulletin. Er is officieel een wapenstilstand, maar de spanning tussen India en Pakistan is de laatste tijd flink opgelopen. Bischop Bluyssen van Den Bos is overleden op 87-jarige leeftijd. En de twee asielzoekers die na een hongerstaking naar Guinea zijn teruggestuurd vorige week... krijgen daar niet de hulp die is beloofd, zegt hun advocaat. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Crisis Schmieses was een actie van het reclamebedrijf Buutvrij voor Life... waarbij klanten zelf mochten weten wat ze betalen voor de diensten van het bureau. We werken nu we zometeen met directeur Maarten Boeren. Voor in de praktijk zijn we in verband met het einde van de ramadan... en ook het suikerfeest in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Een moskee die veel bekeerlingen trekt ik ben Katia, ik ben 23 jaar. Um, ik heb een Marokkaanse vriend. Ik, ook niet uh, dat ik uh, over de islam is uh, door hem, maar hij heeft het wel geïnteresseerd. En uh, ja, ik wil me wel in verdiepen. Ja, dan ben ik hier vanavond. En zo rond half twee beginnen we aan Stand.nl. Het is terecht dat Obama de topontmoeting met Poetin heeft afgezegd. Dat is de stelling, bent u daarmee eens of oneens sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.standpunt.nl, als u twittert eens of oneens. Doe het met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Reclamebureau Buutvrij voor Life begon in februari in actie. Crisis schmieses. Gedurende de vaste periode voor Pasen zou het bedrijf gratis werken... dus 40 dagen lang... Nou ja, gratis. De klant mocht achteraf zelf bepalen... wat ze zouden betalen voor de diensten van Buurtvrij. En dat kon zijn geld uh, veel, weinig of helemaal niks. Uh, maar bijvoorbeeld ook een auto of een tafelvoetbaltafel of een appeltaart. Maarten Boer is creatief directeur van het reclamebureau Buurtvrij. Uh, hij is hier te gast. Hartelijk welkom. Dank. Ik dacht dat op elke reclamebureau wel een tafelvoetbaltafel stond. Dat dacht ik ook. Wij hebben niet zoveel ruimte, maar we hebben er nu wel in. Oké. Okay. Waarom deden jullie dit? Uh, nou, we merkten door de crisis, de oorzaak van de crisis is, is hebzucht en het gevolg is angst. We zien in de, in de markt bij bedrijven enorm veel angst om, uh, om te investeren in innovatie, in creativiteit. En dat is eigenlijk waar wij van moeten leven. Dus wij zagen dat, uh, dat die angst zo'n greep kreeg op de markt dat we dachten, ja, dit, dit kan niet zo doorgaan. Iemand moet iets uh, gaan doen. Uh, en wat wij hebben gedaan is eigenlijk geprobeerd om die angst bij bedrijven, bij merken, weg te nemen. Maar wacht even, de angst van uh, zo'n bedrijf zit. Uh, die, die kijkt zijn begroting na bij de, bij de plus en ja. min. En denkt van hé, hey, we, we komen in de problemen. We gaan het eerst bezuinigen op onze reclamebudget. Ja, exact. Ja, exact. Ja, zo. Uh, ja, en onze filosofie is dat dat dat eigenlijk het slechtste idee is wat je kan doen. Uh, want, maar dan denk je ook aan jezelf, neem ik aan. Nou ja, we zitten niet voor niks in deze branche. Inderdaad, als er geen enkel budget meer zou zijn voor creativiteit... Kon, dan werd ik winterschilder of zo. Uh, maar het idee is dat uh, als je de angst wegneemt bij uh, merken... Uh, dan hou je de angel eigenlijk uit het probleem. Dus wij zeggen, wij zeiden tijdens 40 dagen uh, crisis schmiezes... hou dat geld maar even uh, in je zak wees niet bang, we maken eerst iets moois voor je... en kijk daarna wat het je waard was. Uh, en dat had twee gevolgen. Die klanten die werden ontzettend ontspannen... want er stond opeens niks meer op het spel, dus die angst was weg. En ze werden vervolgens geconfronteerd met uh, het besef... jeetje, wat is dat eigenlijk waardevol? Wat, wat heb je daar veel aan als een, een stelletje goede creatieve... even voor je aan de slag gaat? Ja. Met andere woorden, blijf vooral investeren in creativiteit. Dus jullie tonen daarmee eigenlijk, eigenlijk jullie gelijk aan? Uh, nou, dat, dat is in ieder geval de bedoeling. Het belangrijkste was dat, uh, dat dit signaal naar buiten kwam. Van hou op, bang te zijn. Uh, de oplossing is niet om uh, bibberend in het hoekje te liggen wachten tot de crisis voorbij waait. Maar je kan wat doen. En uh, een van de sleutels is volgens mij doorgaan met innoveren. Want ja. daar is Nederland gewoon heel goed in. Het begon er geloof ik mee dat een, een belangrijke opdrachtgever ineens uh, de boel terugtrok, hè? Uh, ja, er waren meerdere aanleidingen. Uh, uh, grote pitches die uh, na twee maanden hard werken plotseling toch werden teruggetrokken of uh, uh, nou, dat soort dingen. Maar de, directe, de, de druppel die de Emmer deed overlopen, was inderdaad een, uh, een, een drankmerk, waar we al jaren heel mooi werk voor deden. Uh, daar hadden we een, uh, een event voor georganiseerd. Dat deden we al vier jaar event. Dat had uh, duizenden volgers en, en fans. En zij zeiden, oké, okay, we gaan het even helemaal anders doen... want de budgetten worden anders verdeeld. Wij stoppen met die activiteit en uh, stop maar met dat event, stop maar met dat feest. En wij voelden, ja, het, het lukt je bijna niet om zo'n schare fans voor een event te, te, op te bouwen. Dus daar moet je heel zuinig op zijn. Ja. Hoe kun je dat nou de nek omdraaien? En toen dachten we, nou, dat was een, een soort carnavalsfeest in Amsterdam... En uh, toen zeiden we, dat gaan we dan maar gewoon zelf doen. Maar wel als kick-off van, nou ja, wat nu Aha. 40 dagen vasten heet. Uh, goed, ze mochten zelf weten wat ze uh, daarvoor gaven. Uh, nou, liep je, liep je binnen? De... Ja, dat, dat Dat is eigenlijk de eerste vraag die iedereen stelt. En ben je rijk geworden van, van uh, uh, gratis werken? Nou, van... Ja, want ik ken de Nederlanders ook een beetje. Die denken, nou, als het gratis is, dan betaal ik ja. ook echt niks. Vooropgesteld dat wij voor iedereen de deur open hebben gezet. Dus ook voor, weet ik veel, uh, iemand die zijn zomerhuisje wilde verhuren. Die, gewoon iedereen die een creatieve uitdaging had. Ook mensen, particulieren zonder geld, mochten dus wat insturen. En ook die mensen hebben we geholpen. Want het ging niet om het geld, het ging om het. Principe. Ja. Maar je wil natuurlijk gewoon horen, wat is de schade? Ja. Uh, de schade is immens. Wij zijn tot aan het randje van de ravijn uh, gegaan. We zijn uh, 70 tot 80 procent van onze nodige omzet misgelopen. Want voor de goede orde, de mensen die bij jullie werken... werden gewoon betaald, namelijk ja. aan. Ja, we hebben ze wel gevraagd. We hebben eerst natuurlijk iedereen gevraagd... en wat vind je ervan? Wil je eraan meedoen? Iedereen was enthousiast. Vervolgens zeiden we, oké, okay, kunnen we het met z'n allen doen? Dat iedereen inlevert en... Uh, zich afhankelijk opstelt van, uh, van het resultaat. En dat wilden ze zonder uitzondering. Alleen, uh, één, het werd moeilijk met de huur betalen. Dus dat hebben we maar niet gedaan. En twee onze accountant raakte volledig in paniek... want uh, ja, waardebepaling achteraf is moeilijk op te nemen in de boeken. Dus ja. dat hebben we niet gedaan. Met andere woorden, onze vaste lasten waren nog even hoog als altijd. Dus we zijn in feite leeggebloed tijdens 40 dagen. Ja. Dus op korte termijn is het het domste wat je kan doen. Want je had een buffertje, dus da daarmee kon je die 40 dagen overbruggen. Wij hadden uh, uh, gewoon gezonde uh, inkomsten tot op dat moment. Niks uh, exorbitans. Dus niet dat we net de staatsloterij hadden gewonnen... en dus een geintje konden uithalen. Halen. Het was echt heel hmm. spannend. Maar wat, wat de, want dat is, ik, bedoel, kijk, ik, ik snap de gedachte heel erg, ook vanuit jullie, uh, hoewel daar natuurlijk ook een, een eigen belang in zat, hè, om het op de kaart te houden van, jongens, wat wij doen, dat is wel degelijk iets, en uh, dat moet je niet zomaar schrappen. Klopt. Um, maar, uh, dus een sympathiek idee, volgens mij, En dan, dan verwacht je ook dat de, de, de, de markt dan wel zegt, nou ja, inderdaad, sympathiek idee, we betalen toch gewoon ja. wat we normaal ook zouden doen. Nou, dat gebeurt ook soms. Dat is ook uh, soms gebeurt. Sterker nog, een aantal klanten heeft, uh, heeft nog meer betaald, denk ik. Die tafelvoetbaltafel was een cadeau bovenop uh, uh, een, een zakje met geld dat we hadden gekregen. Okay. Omdat ze uh, echt heel tevreden waren met wat we hadden gedaan. Maar ja, um, het gemiddelde ligt ontzettend laag. Volgens mij is de creatieve industrie niet per se geschikt voor waardebepaling achteraf. Maar dat, daar zullen we het nog wel eens over hebben. Bij een restaurant is het makkelijker. Ja. Want daar, daar is het inderdaad ook wel eens gedaan, hè? dat ja. mensen dan zelf mogen bepalen. En dat bleken vaak meer te betalen dan ja. wat eigenlijk eigenlijk voor prijs op het menu stond. Klopt. Um, maar goed, wat is de waarde van een goed idee? Nu worden veel creatieven betaald per uur, maar je kan in twee seconden het beste idee ter wereld verzinnen. Moet ja. je hem dan twee ja. seconden uitbetalen. Uh, um, je weet dat er ook mensen anders naar kijken. Hè? Nou, naar dit en nou en op. Daar gaan we dan nu ja even hoor, naartoe. kom maar op. Uh, Jan ik, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent zelf ook uh, werkzaam in de reclamebusiness, campagnemaker. Ja. Um, ja. Nou, we, we hebben het uh, net laten uitleggen, het hele verhaal. Uh, goed plan? Ja. Nee, heel slecht. Heel, heel slecht plan. <laughs> Vertel Jan, waarom? Nou ja, goed. Uh, Buutvrij heeft zichzelf natuurlijk nu heel erg op de kaart gezet. Maar wel een beetje als het uh, snolletje van het, uh, van het uh, schoolplein, natuurlijk. <laughs> Ik denk, is het is wel een beetje het verschil tussen uh, de, de, de amateurs en. Uh, professionals gratis werken. Wow. Ik, heb, ik heb niet het idee dat het amateurs zijn... maar uh, jij, jij vindt het principe van dat je je gratis aanbiedt... dat, dat verziekt de markt eigenlijk. Ja, absoluut. Het verziekt uh, de markt. Want dit uh, zet de trend natuurlijk. Hè? Adverteerders zien dit. Uh, hele grote adverteerders hebben meegedaan aan deze actie. Wat ik, wat ik redelijk schunnig vind trouwens. Van, van die adverteerders uh, op, van neem ik aan. Van Novib en uh, Tony Chocolonely en... Dat soort merken hebben allemaal ja. meegedaan. Maar dat vind je van de adverteerders niet kunnen? Nee, absoluut niet. Ik, ik vind echt dat je ineens in de rij staat bij een bureau dat alles gratis aanbiedt, vind ik echt een gods. En, maar, maar, en is dat dan? Maar is dat dan die jongens van uh, Buurtvrije aan te wrijven? Of, of, uh, zit hem dat Ja, nou. Op... Als, als jij een winkelstraat hebt en één winkel gaat ineens alles gratis aanbieden. Ja, ik denk dat de andere winkeliers dan uh, niet zo blij zijn. Ja. Of, is het, want, of, of, of tuin ik nu gewoon in dat mooie marketingconcept... wat hij net aan mij uh, uitlegt als een soort idealistische actie? Kijk, zijn, zijn concept klopt voor beginnende adverteerders. Hartstikke leuk om mensen kennis te laten maken met uh, reclame maken... Met, met goede ideeën die van bureaus afkomen. Maar op het moment dat volwassen merken gebruik, misbruik gaan maken van dit soort situaties... Ja, dan, dan, dan word ik echt laaiend, ja. Uh. En eigenlijk meer op die merken dan op, uh, op, op dit soort bureaus. Ja, Want, want hij zegt, uh, uh, wij zagen aankomen dat bedrijven gingen uh, ja, bezuinigen... op, op juist uh, het werk wat, wat jij en wat, wat zij doen. Ja. Nou, dat gebeurt. Dat is eigenlijk waarom, waarom ik zo pissig erop ben. Het is al een tijdje zo dat het waarde van idee enorm onder druk staat. En dat amateurs uh, uh, vrij spel hebben om ook dingen te doen. En dat is ook goed. Maar dat betekent wel dat uh, dat dus... Bureau, dat gewoon de waarde van het, van het denkproces dat bureaus uh, doen, dat dat steeds meer onder, onder druk komt te staan. En dat, is, dat vind ik echt heel erg schokkend. Merken zijn gebouwd op goede campagnes. Heerlijk Helder Heineken, uh, Rabobank, uh, uh, Friesland uh, Campina. Al dat soort merken zijn gebouwd op goede campagnes. En als je dan, dan dat gerommel er tussendoor krijgt en bedrijven die als gratis aan gaat bieden, ja, dat, dat verstoort ja. enorm, extra. Kan, kan ik hier op reageren, Maarten? Uh, uh, ja, ik vind wel leuk wat Jan zegt, maar eigenlijk uh, staat wat hij zegt haaks op wat wij gedaan hebben. Dus ik, ik nodig hem bij deze van harte uit om nog eens een kopje koffie te komen drinken. Dat Als je we... gratis is gratis, hè? Dan kom ik uh, ja, voor jou kost hij niks. Uh, ja. Tussen gratis werken en waardebepaling achteraf is natuurlijk een groot, uh, daar is een groot verschil tussen. Uh, ja. En dit hele ding is uh, zo bedoeld dat er vanuit de markt weer het besef komt: wij moeten onze creatieven. Ja. We uh, oh, moeten goed omgaan met ons creatieven en die moeten we ook betalen. Ja, maar dan ben ik helemaal, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar het, het, het is natuurlijk het omgekeerde om dan je werk gratis aan te bieden. Of klanten te laten zeggen, nou weet je wat we geven? Een appeltaart. Nogmaals, gratis is iets anders. En de merken die jij net noemde hebben ons uh, uitstekend uh, ja. uh, beloond. Dus de hele, die vliegen gaat niet op. De hele kast ligt vol met de chocolade. En ook even. dat, ja zeker. Hartelijk dank nog, Tonis. <laughs> ja wel dat jullie jezelf fantastisch goed op de kaart hebben gezet. Dank ik wel. Dank je wel. Want want heeft dat dan een hoop nieuwe opdrachten opgeleverd? Ja, dat is. Ik vertelde net dat het voor ons uh, bijna. Uh, het heeft ons bijna de kop gekost. Het was, wat dat betreft, een heel spannend idee. Maar op de lange termijn zie je dat nu uh, merken opstaan en zeggen: ja, dit is het soort creativiteit waar we op zitten te wachten. En we kunnen nu ook gewoon gewoon betaald worden voor. Ja, weer ja. een beetje opdrachten met lef. Ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen... Ja, nog één, Jan. Uh, hoe, hoe keken jouw echte klanten hiernaar? Naar deze ook niet hebben jullie daar ja. ook gratis voor gewerkt? Nou, dat is hoe, een goede hoe, hoe vraag. Ja, we zagen dat natuurlijk van tevoren aankomen. Uh, we hadden een paar uh, uh, klanten waar wij op dreven. En uh, we hebben eigenlijk gedacht... wij moeten die als eerste uitnodigen... om een creatieve uitdaging bij ons neer te leggen. Mm -hmm. Dus zij waren eigenlijk de eerste die we hebben uitgenodigd... om, uh, om mee te doen met crisis Schmises. Uh, en okay. die waren zonder uitzondering uh, enthousiast. Okay. En ook zij hebben, uh, laat ik zeggen, marktconform uh, beloond. Okay. En ik ben daar ontzettend blij mee. Jan, jij gaat er nog een keer langs om een ja, uh, stuk chocolade te eten... en een kop koffie te drinken, leuk. gratis. Leuk. Uh, dank, okay. dank dat je even <laughs> de telefoon kwam. Jan, ben ik okay. zat. En bye bye. Uh, succes met alles wat jullie doen. Het is een, het, hoe dan ook een leuk verhaal, zeker voor ons uh, die er niet zo in zitten... om het hier vanuit de zijlijn eens even te horen. Van uh, reclamebureau Buutvrij voor was dat Maarten Boer.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 in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Anne van der Veen en ze loopt mee in de Blauwe Moskee in Amsterdam. Gisteravond om 7 uur werd bekend dat de Ramadan diezelfde avond nog zou eindigen. Anne verbreekt daarom het vasten samen met Nancy Berg. Zij is de oprichter van Zusters voor Zusters, een club voor bekeerde moslima's. Nou, de laatste keer is dit dan, hè? Ja, voor dit ja. jaar. Ik had het net al op Facebook gezet. Ik vind het toch wel een beetje jammer. Het is toch wel erg gezellig zo samen eten. Maar nu heeft iedereen dus al iets in de hand? Ja, ja allemaal een uh, glas melk uh, en een dadel. Als je geen melk lust, dan neem je water. En dat is dus, uh, zeg maar, uh, belangrijk in de islam, dat je daarmee je vaste verbreekt. Dat is ook uh, hoe de profeet vrede zijn met hem. Nou, dat heeft gedaan, ons heeft geleerd. Dus vandaar dat we dat allemaal nu, uh, zeg maar, vast hebben. Ja. Maar we zijn een beetje vroeg, dus ik denk dat we nog even, even zo staan. En pas na het gebed gaan we echt eten. De Adan is nog niet geweest. Ja, jouw app, ik heb ook zo'n app. De app is altijd ietsje eerder, hè? Een paar minuutjes eerder. En, eh... Uh... Bismillah. Heel erg snel wordt er dan al gezegd... ja, iemand echt een Marokkaans vriendje... en dan gaan ze bekeren en dit en dat. En dat is dus echt uh, zwaar vooroordeel. Dus echt ook heel veel meiden die... Uh, ja, komen naar Amsterdam te studeren en dan komen ze in aanraking met islam. Of ze zien juist dingen op uh, televisie wat, waarvan ze denken, nou dat kan heus niet zo erg zijn. En dan gaan ze lezen en dan worden ze ge ge geïnteresseerd en dan ja, komen ze heel snel bij ons terecht. Ik heb een beetje een verkeerd beeld misschien van bekeerlingen. Uh -huh. Maar het zijn vaak van die mensen, die hebben een heel zwaar verleden en die vinden dan opeens God. Uh -huh. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dat is altijd heel heftig oh, en die ja. proberen mij dan ook te bekeren ja, tuurlijk, als jij tegen mij zegt, nou, ik loop een paar dagen mee en ik, heb, ik voel me helemaal goed hier nou en ik wil dat, ja, graag, tuurlijk, kom lekker mee. Zo, zo is bij ons, wij geloven Allah leidt wie hij wil. Dus als, als, ik hoop dat mijn moeder ooit moslim wordt bijvoorbeeld, maar ik kan het vragen elke dag, maar Allah leidt wie hij wil. Dus als hij mijn moeder niet wil leiden, dan zal het niet gebeuren. Je moeder, hoe groot acht je de kans? Klein, helaas. Ik hou echt zielsvel van mijn moeder en van mijn familie, heel veel. Maar, uh, Ja, klein, helaas. Ja. Nou, het uh, gebed zit er weer op. Dames, ga lekker eten, dat zei ik. <laughs> komt helemaal goed. <laughs> maar is het een raar gevoel, want de Ramadan is nu over? Ja, heel raar. Ik vond mij gewoon een beetje emotioneel, eerlijk ja. ja. Echt? Ja, echt. Ik kan, uh, ik kan echt janken. Echt, uh, Ik heb een gevoel. Nes? voorstelrondje? Um, nou, welkom allemaal. En aangezien er heel veel nieuwe gezichten zijn, willen we weer een voorstelrondje doen. Ik ben Esli. ik ben 20 jaar, woon in Osdorab. Uh, ik heb een Marokkaanse vriend, uh, ik ben niet vanwege hem bekeerd. Ik ben opgegroeid met een Marokkaanse vader. Uh, hallo, ik ben uh, Katia, ik ben 23 jaar. Um, ja, dit is mijn eerste avond hier en dat is ook mijn eerste Ramadan uh, dit jaar. Om de Um, ik heb een Marokkaanse vriend. Ik, ook niet uh, dat ik uh, over de islam is uh, door hem. Maar hij heeft het wel in, uh, geïnteresseerd. En uh, ja, ik wil me wel in verdiepen. En uh, ja, dan ben ik hier vanavond. Nu hoorde ik je zeggen, suikerfeest kan eenzaam zijn. Kom dan hier naartoe, naar de ja. Blauwe Moskee. Ja, ja. Kan het echt zo'n eenzaam moment zijn? Nou ja, veel bekeerlingen die natuurlijk geen, geen moslimfamilie hebben. die niet getrouwd zijn. Uh, misschien ook ruzie met familie doordat ze moslim zijn geworden... ...hele maand hebben gevast en dan eigenlijk dat gewoon goed moeten vieren en dan gewoon alleen zijn. Ja, dat is best wel naar natuurlijk. Hazes zou er een liedje over kunnen maken? Ja, Hazes kan dat zeker. Ik ben zwaar fan van Hazes. Dus ik, uh, ja, dat uh, klopt, ja. Eenzaam suikerfeest. Nee, klopt. Nou, Goed, het is niet dat je eenzaam hoeft te zijn. Er zijn natuurlijk genoeg moslims helemaal hier in Amsterdam, in Nederland. Maar uh, toch dat je iedereen hoort, oh, ik ga naar mijn familie of ik ga naar mijn schoonfamilie... ...of we zijn daar of we zijn daar en... Ja, wij moeten gewoon ook onze deuren openzetten open daarvoor. Als zusters voor zusters en als de blauwe moskee natuurlijk. In die blauwe moskee hoeft dus niemand eenzaam te zijn tijdens het suikerfeest. Morgen de laatste bijdrage daar vandaan in het kader van in de praktijk. Zometeen standpunt.nl. Het is terecht dat Obama de topontmoeting met Poetin heeft afgezegd. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal, Marianne Koekoek. India zegt dat het Pakistaanse leger vijf Indiaanse militairen heeft gedood bij een hinderlaag dinsdag. Eerder werd gezegd dat Pakistanse militanten verantwoordelijk zijn voor de dood van de militairen. Maar Delhi beschuldigt nu Pakistan zelf. En Pakistan heeft op deze zware beschuldiging nog niet gereageerd coalitiepartijen VVD en PVDA vinden de hoge inflatie vervelend en een punt van zorg. Maar ze zagen de prijsstijging wel aankomen. De VVD wijst daarbij op de huurverhoging, waardoor het scheefwonen wordt aangepakt. En de PVDA voegt daar de btw-verhoging van vorig jaar aan toe. Het bezuinigingsbedrag van 6 miljard blijft volgens de coalitiegenoten gewoon staan. De subsidiepot voor de aanschaf van zonnepanelen is leeg. 90.000 huishoudens hebben er gebruik van gemaakt. Er zat 50 miljoen euro in die pot. En per huishouden is maximaal 650 euro voor de panelen uitgekeerd. En bischop Jan Bluisen is overleden. Bluisen was van 1966 tot 1983 bischop van Den Bosch. Hij was bekend vanwege zijn verbondenheid met de progressief liberale groeperingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Jan Bluisen was 87 jaar. Tot zover. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Jurgen van den Berg. Obama en Poetin op ramkoers, koude oorlog, atmosfeer. De kranten die kopten vanochtend onheilspellende woorden en met recht. Want de Amerikaanse president heeft het overleg met zijn Russische collega opgeschort. Sinds 1989 zijn de verhoudingen tussen beide landen niet zo kil geweest. Net voordat het Witte Huis het nieuws van de afgelasting naar buiten bracht, was Obama te gast bij talkshow host Jay Leno. En daar beschuldigde hij Poetin van een koude oorlogmentaliteit. mentaliteit. There have been times where they slip back in a cold war thinking and, and a cold war mentality. And, and uh, what I consistently say to them, and what I say to uh, president Putin, is that's the past. Ja, ik praat erover met Jaap de Hoop-Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Tegenwoordig is hij hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk aan de Universiteit van Leiden. Meneer hoop goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, dat weet u nog wel hè, van ja. vroeger. Kort antwoord ja of nee, Dan komen ze. Dit is het begin van een nieuwe koude oorlog. Nee. Dat dan niet. Poetin heeft zijn langste tijd gehad. Nee. Ook een nee. Vrees ik. <laughs> Oké, okay, nou dan mag je dat straks nog wat meer uitleggen. Obama doet dit om de Republikeinen te paaien. Mwah. Wow. Gedeeltelijk, ja. Goed. En dan de stelling, daar mag iedereen op reageren. Het is terecht dat Obama de topontmoeting met Poetin heeft afgezegd. Bent u daar nou mee eens of mee oneens met die stelling? En SMS dat dan naar 70-70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. De website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En u kunt ook Twitter eens of oneens. Doe dat dan met hekje standpunt. Wat zegt u tegen de stelling, meneer De Hoopschrijver? Eens of oneens? Ik ben het uh, eens met de stelling. Terecht afgezegd. Goed dat u dat heeft gedaan. Ja. Waarom? Het is uh, denk ik uh, uh, een complex van factoren. Er zijn zoveel uh, punten waar de Amerikanen en de Russen totaal verschillend over denken. En als je daarbij optelt de toch nogal hotaine manier waarop Poetin uiteindelijk... meneer Snowden, uh, de klokkenluider, uh, een jaar voorlopig asiel heeft verleend... dat is echt een flinke klap in het gezicht van de Amerikaanse president en van de Amerikanen. En ik denk dat al die factoren, of het nou Iran is... of Syrië, of Poetins optreden tegen uh, homo's en lesbo's... Uh, het, is, het, is, het is het samenstel, het totaal... Uh, dat Obama nu heeft doen besluiten. Ook om binnenlandspolitieke redenen zeg ik daarbij... Uh, om te zeggen, ik ga niet. Ja, ja want um, goed, kijk, die Snowden dat is natuurlijk een, een belangrijke zaak. Maar is dat nou zo belangrijk dan... in het licht van allerlei andere zaken die spelen... Om om dit dan aan te grijpen en, en zo'n stap te zetten? Op zichzelf niet. Uh, het is de spreekwoordelijke uh, druppel. Ik zei net al onder andere ook om politieke redenen. U, u moet zich ook wel goed bedenken dat uh, president Obama... Uh, dat land is enorm gepolariseerd, de Verenigde Staten... door, door uh, zijn republikeinse tegenstanders. Je zou bijna zeggen Obama-haters, uh, Obama-critici. Van, van slapte en van een slappe houding uh, werd uh, beschuldigd. Uh, en je ziet nu uh, dat dit een van de uh, argumenten is die hij kan gebruiken om zijn critici de mond te snoeren. Uh, dat zal zeker hebben meegespeeld. Uh, het was niet voor niets een Amerikaan die, die de term uh, uh, heeft geïntroduceerd, All politics is local. Obama heeft ook met binnenlandse politiek te maken. En dit zijn factoren, zeker zo'n snodenzaak, uh, maar ook de hele strijd tegen terrorisme, die uh, zeer binnenlandse politiek gekleurd ja, dus als hij straks uh, intern iets moet gaan regelen met de Republikeinen... dan kan hem dit voordeel opleveren. Dat ze zeggen, nou, het is toch niet zo'n slap, uh, slap watje wat we altijd dachten dat hij was. Ja, ze kunnen niet blijven roepen dat hij dat is. Ik geloof overigens niet dat hij dat is. Maar los even daarvan. Uh, uh, u weet, Democraten en Republikeinen staan in dat land lijnrecht tegenover elkaar. Er is eigenlijk nauwelijks iets wat uit de parlementaire handen daar komt... uit het congres. Uh, en, en dit soort factoren. En daar is Snowden wel van groot belang... Uh, hebben natuurlijk een hele belangrijke binnenlandspolitieke dimensie. Uh, en ik zeg nogmaals, het feit dat Poetin uiteindelijk besloot... Uh, wat ik eerlijk gezegd niet had verwacht uh, om uh, meneer Snowden binnen Rusland te halen en een stempel voor een jaar in zijn paspoort te zetten. Dat is wel, uh, ik herhaal, uh, een behoorlijke klap in het gezicht hoor. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja dat is toch een beetje hypocriet van Obama dat hij dit nou juist aangrijpt. Want, en en Poetin daar de les over leest, omdat de democratische principes, uh, ja daar kan je van alles ook op afdingen wat betreft de Amerikanen. Als je dan kijkt ook waar die kwestie Snowden dan eigenlijk over gaat. Dat is inderdaad een, een terechte discussie. Overigens als het over mensenrechten gaat, zou ik toch bepaald niet meneer Poetin die Rusland op een autocratische, om niet te zeggen dictatoriale manier runt, niet willen vergelijken met de president van de meest vrije natie ter wereld, de Verenigde Staten. Maar nogmaals, uiteraard is er over de NSA en die afluisterpraktijken een, een debat te voeren. Maar nogmaals, meneer Snowden die in de Verenigde Staten berecht zou moeten worden. Uh, en ik heb in het rechtssysteem in de Verenigde Staten toch nog wat meer vertrouwen, ik druk me mild uit, mm. dan in het rechtssysteem in, in, in, in Rusland. Maar, maar uh, ik begrijp trouwens dat de Amerikanen leveren toch ook geen Russen uit aan Rusland. Dus omgekeerd zou je zeggen, nou ja, dan kan dat ook. Het, het, uh, uh, kijk, het, zou, het, zou, het zou kunnen, maar in politieke zin uh, vind ik dat, dat uh, meneer Snowden... Uh, als hij naar Zuid-Amerika had kunnen vliegen en vluchten, had hij dat zeker gedaan. Maar dat meneer Poetin uh, nogmaals uh, de Amerikanen zeer op de tenen gaat staan... op het moment dat hij meneer Snowden tot Rusland toelaat. Ja. De, uh, André Gerrits, die kent u wel, hè? die is ook ja. verbonden aan de Universiteit van Leiden. Die hebben vanmorgen even gesproken. Die zegt, nou, dit is echt bijzonder. Dit is geloof ik één keer eerder voorgekomen in de, nou, in de jongste geschiedenis... Een beetje. Ja, in, in 1999 is een Russische premier, dat was niet een staatshoofd, omgedraaid in de lucht omdat toen de NAVO uh, met de Kosovo-oorlog begon uh, en, en we moeten teruggaan tot, tot in de Koude Oorlog inderdaad om ja. uh, um, um dit soort bewegingen, dit soort afzeggingen waar te nemen, maar Laten we het ook nou niet al te zwaar maken. Obama gaat er nu niet heen. Hij ontneemt Poetin. Natuurlijk een prachtige fotogelegenheid. Poetin die de president van Amerika in Moskou, in het Kremlin ontvangt. Dat komt er ook bij. Het heeft ook natuurlijk met publiciteit en status te maken. Maar aan de andere kant, meneer Van den Berg, Obama zegt nu af, maar er komen... Snel in dit jaar weer gelegenheden waarop de beide ja. heren elkaar zullen zien. In ieder geval op die G20 top ja. in Sint Petersburg. Ja, precies. Nou, daar komen we zo nog even op. Even even nog uh, even naar de kant van Poetin. Wat, wat, hoe zal hij hier naar kijken? Ik denk dat hij uh, in, in, in ieder geval nu uitvindt dat de wereld niet Rusland is. Binnen Rusland uh, is meneer Poetins wil uh, wet en gebeurt alles wat hij wil en gebeurt niets wat hij niet wil. Uh, ik noemde al even de, de, de verschrikkelijke uh, homo wetgeving die hij heeft uh, geïntroduceerd of laten introduceren. Uh, en Poetin uh, ziet zich nu geconfronteerd. Ik denk niet dat hij dit verwacht had, eerlijk gezegd, met deze afzegging. En dat ontneemt hem dus een gelegenheid om, om te gloriëren op het, op het wereldtoneel. Dus hij zal het niet leuk vinden. Nou, u, u kent Poetin beter dan ik. Uh, u hebt hem zelfs wel een paar keer ontmoet, ja. geloof ik. Hè? Ja. Uh, ja, de, het beeld wat van hem naar buiten komt, is dat het een trotse man. Dus die zal dit toch echt als een, als een slag in het gezicht beschouwen. Ja, dat, dat denk ik ook. Al weet uh, Vladimir Poetin ook heel goed uh, hoe het internationale systeem werkt. Uh, en hij weet dat dit inderdaad nu met veel publiciteit gepaard gaat. Het is ook een bijzondere stap. Uh, dat, zegt u, uh, dat zegt u terecht. Het is in tijden niet voorgekomen. Laatste keer in de Koude Oorlog. Maar aan de andere kant uh, werkt de diplomatie ook zo... dat de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken en defensie ja. uh, wel hun contacten voortzetten. Dat ambtelijke contacten worden voortgezet. En ze zitten... In, in de stad van Poetin, Sint-Petersburg, zitten ze aan een vrij kleine tafel, althans een niet al te grote tafel, op de G20. Ja. Ja, en ook... ze komen elkaar in New York in september bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties weer tegen. Maar nogmaals, dit was een echt bilateraal bezoek, zoals dat heet, Obama en Poetin zonder anderen. En dat wordt over het algemeen belangrijker geacht dan die brede topconferenties. En kan het voor het prestige van Poetin in zijn eigen land ook nog iets betekenen? brokkelt daar iets van af dan? Nou, daar is, daar is natuurlijk oppositie die uh, op een redelijk efficiënte manier de mond wordt gesnoerd over het algemeen. Uh, ik denk niet eerlijk gezegd dat Poetin uh, daar in, in Rusland zelf uh, uh, veel last van zal hebben. Nogmaals, de oppositie zal het, uh, zal het plezierig vinden dat ook meneer Poetin een keer uh, uh, geconfronteerd wordt met iemand die niet precies zegt wat hij doet. Maar ik denk niet dat het binnenlands politiek in Rusland uh, grote gevolgen heeft. Um, nog even wat aspecten doornemen. Want ze zitten met elkaar aan tafel. Nu zei het al, die, die minister van Buitenlandse Zaken en Defensie... die, die blijven gewoon praten. Want het, het gaat natuurlijk ook over dat uh, verminderen van de, van de atoomwapens in de wereld. Daar is Obama mee bezig, met, met Poetin samen. Uh, de New York Times geeft dat dat, dat dat nu een lastig verhaal gaat worden. Ja, dat was, dat was het al. En dat wordt, nog, uh, dat wordt nog lastiger. Daar wordt geen vooruitgang geboekt, uh, helaas, zeg ik erbij. Daar helpt Op dit dan niet aan mee, nee, zo'n Obama. Nee, daar helpt dit zeker niet aan mee... Uh, maar nogmaals, ze liggen ook in de clinch over Syrië. Eh, omdat Poetin, eh, zoals u weet, Assad... Ten volle blijft steunen. Wapens levert aan het regime van Assad. Uh, en de Amerikanen uh, een totaal andere positie innemen. Maar ik zeg erbij. En daarom hoop ik uh, dat dit bij dit zij het heel krachtige signaal blijft. Voor een oplossing van het conflict in Syrië is Rusland nodig. Ja. Voor de oplossing van de problemen rond Iran en de, en de nucleaire verrijking uh, is Rusland nodig. Voor ontwapening is Rusland nodig. Met andere woorden. Uh, het, het zal weer goed moeten komen, want zonder elkaar kunnen die twee ook niet. Nee, André Gerrits zei trouwens dat die uh, Russische politiek met betrekking tot Syrië... geen reden kan zijn voor dit besluit, want uh, eigenlijk zegt hij... de Russische houding komt het Westen wel goed uit. Dan hoeft Obama nu niet op te treden daar. Nou, ik moet u zeggen dat ik dat wat ver uh, gezocht vind. Uh, ik vind trouwens dat meneer Poetin uh, in die zin in Syrië gelijk heeft gehad en gelijk heeft dat hij eh, ons onder andere in het Westen heeft verweten... dat wij aan het begin van deze vreselijke oorlog, burgeroorlog... het politieke traject helemaal geen kans hebben gegeven. En meteen zijn begonnen met te roepen... Assad moet weg en verder is er geen enkel compromis te sluiten. Daar heeft Poetin, denk ik... Uh, zich een scherp uh, waarnemer uh, getoond. Uh, maar om nou te zeggen uh, dat Poetins houding uh, eraan bijdraagt... dat Obama niks hoeft te doen. Dat causaal verband zie ik eerlijk gezegd niet. Nee. Uh, nog even over die anti wet. Ik noemde u ook al even. Uh, Obama zat daar bij Jay Leno en waarschuwde ook nog... Uh, over, uh, ja, over die Olympische winterspelen. Dus hij zei dat daar de, de, uh, ja, de meeste landen. die zullen dat niet tolereren als homo's daar problemen nee. krijgen. Uh, vandaag komt daar die brief bij hè, van Steven Fry. heeft u heeft die gelezen. Ja, had. ik heb hem gelezen. Een uh, ja. Britse acteur. die een open brief eigenlijk aan, aan, uh, aan Cameron stuurt. van. Uh, we moeten eigenlijk die Spelen boycotten. Um, ja, verwacht u daar nog problemen voor Rusland? Nou, in die zin uh, ben ik het eens met alle critici, uh, ik heb daar NOC en SF ook al over gehoord uh, en, en, en voorzitters van sportbonden, dat uh, het uiteraard niet getolereerd kan worden uh, dat sporters uh, dan wel toeschouwers bij de Olympische Winterspelen in Sochi geconfronteerd zouden worden uh, met Russische wetgeving... verschrikkelijke wetgeving die buitengewoon discriminator is... ten opzichte van, van, uh, van uh, anders geaarden, om het zomaar even ja. samen te vatten. Ja. Uh, een boycott. Uh, de vraag is of je daar iets mee oplost. Ik hoorde net ook die discussie in uw mediaforum. Uh, boycotten, uh, wegblijven... dat ben ik niet met Stephen Fry eens... Uh, is denk ik niet de oplossing. Uh, ik vind het ook naar sporters toe altijd een hele stap... om te zeggen, jullie hebben je vier jaar lang... een ongeluk getraind uh, en, en nu gaan we boycotten. Maar, ik zeg daarbij... Dat ook ik vind dat uh, voorafgaande aan Sochi en tijdens Sochi wat mij betreft duidelijk moet worden gemaakt dat dit soort wetgeving niet te tolereren is. En ik hoop ook dat het uh, IOC uh, uh, krachtig stelling zal nemen omdat datgene wat daar nu gebeurt oh. en de wetgeving die is geïntroduceerd, uh, dat zegt Stephen Fry, schrijft hij terecht, in strijd is uh, met alles waar het Olympisch handvest ja. voor staat. Maar goed, dan krijgen we straks dus het IOC die daar wat over gaat zeggen. Nou, Obama zegt het bij Leno nu die gaat dat misschien nog eens wat aanscherpen. Cameron gaat misschien nog reageren naar aanleiding van die brief. Nou ja, hier in Nederland vinden we zo'n alles wat van. Ik weet niet of Poetin zich daar dan direct wat van aantrekt, maar toch, het kan ook een, een soort kat in het nauw worden straks. Hè? Iedereen tegen hem. Ja, maar Putin zal, er zal Poetin toch veel aangelegen zijn. Eh, daar kom ik weer op het punt van de foto-opportunity. Het, het, het gloriëren op het wereldtoneel. Er zal Poetin veel aangelegen zijn. Hij heeft daar miljarden voor geïnvesteerd. Aan, aan geld, maar ook aan prestige. Er zal hem veel aangelegen zijn... Om, om, om, om Olympische winterspelen in Sochi... Eh, als gastheer eh, te kunnen bijwonen. Dus wat dat betreft... Eh, is dat denk ik nou een punt... Eh, waar Poetin misschien wel eens een beetje van ligt te woelen in zijn bed. Want... Eh, als het tot een boycott zou komen... Uh, dan is dat voor hem toch wel een hele grote nederlaag. Ja. Um, nog even naar die G20, want die gaat er aankomen. Daar gaan ze wel allebei zijn, in Sint-Petersburg dus. Er zijn foto's van de G8 uh, in juni. En daar zie je bij de heren ook. En dan zie je al, nou, daar hoef je echt geen Einstein voor te zijn... dat, ze, nou, dat het niet de beste vrienden van elkaar zijn. Nee. Hoe gaat nee. Dat, hoe gaat, wat gaat daar straks gebeuren op die G20? Nou, daar lopen, daar lopen ze, daar geven ze elkaar beleefd een hand. Uh, daar luisteren ze naar elkaar als ze rond die grote tafel zitten. Uh, en daar zal niet veel van warmte tussen de twee te zien zijn. Poetin is ook geen warme persoonlijkheid, uh, moet ik u uit eigen ervaring meedelen. Dus het is niet iemand met wie je nou erg makkelijk een, een band opbouwt... die iets uitgaat boven het professionele. Nou hoeft dat ook niet altijd, uh, maar het kan in een gesprek toch wel belangrijk zijn... Mm. als je persoonlijke relatie uh, een beetje klikt, om het modern te zeggen. Ja, maar het wordt geen knokker zoals in de videoclip nee. van uh, Frankie Goes to Hollywood. Nee, nee, nee, bepaalt niet. D <laughs> daar is ook de internationale diplomatie uh, uh, natuurlijk niet op gericht... Kijk, Kijk, deze twee heren weten dat ze met elkaar verder moeten. Want nogmaals, ook de Amerikanen hebben Rusland nodig. Uh, en Rusland kan zich ook niet permitteren om in een soort politiek isolement te leven. Dus uiteindelijk uh, komt het allemaal weer goed met de contacten. <lacht> uh, we gaan rustig slaven, in de hoofdscherm. Nou ja, nee, luister, <lacht> ik, ben, ik, ben geen, ik ben geen augustus kolijn in, in die zin. Dus dat is niet het geval. Maar het, het komt uiteindelijk allemaal weer op zijn pootjes terecht. Want ze kunnen niet zonder elkaar. Nee, nee, dat is misschien dan uh, waar we ons ook een beetje als uh, buitenstaanders die vast moet houden, uh, met het oog op eventueel zo'n uh, koude oorlog. Want er zit niemand nee, op te wachten. Nee, maar dat, dat is, dat is, uh, dat is uh, uh, bla, laten we dat, dat boek meteen dichtdoen. Dat is volstrekte onzin. Ja, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo zomaar graag bij u terug om de reacties door te nemen. Jaap de Hoop-Scheffer is minister van Buitenlandse Zaken geweest, secretaris-generaal van de NAVO. En tegenwoordig geeft hij les op de Universiteit van Leiden, internationale politiek en diplomatieke praktijk. Uh, u bent nu aan zet. Um, de stelling, het is terecht dat Obama de topontmoeting met Poetin heeft afgezegd. Ruim 600 mensen gestemd intussen op onze site. 43% eens met die stelling, 57% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goeiedag, met uh, aard. Um, mijn stelling is uh, dat ik het er oneens mee ben. Ik denk dat het gewoon een, uh, een spelletje is van twee ego's. En um, nou ja, ik denk ook dat wij spreken... Uh, dit is nu in de bekendheid. Maar stel je voor dat een, in Amerika, een Amerikaanse of een Russische spion. Daar zou melden en de Russische overheid dat Zouden de Amerikanen dan zijn spion sturen, omdat Rusland dat zou willen? Ik denk het niet. Nee, nee nou ja, goed, en dit is toch precies hetzelfde. Ja, dus dat, daar moeten ze niet over zeuren, vindt u de Amerikanen? Nee, nou ja, goed. En dan, en dan uw spreker. Ik snap het wel. Hij, uh, hij was uh, voormalig staatsgeneraal uh, van de NAVO en hij als CDA uh, ook pro-Amerika. Ik vind het wel eenzijdig. Hij heeft het heel erg. Obama, hmm. of voor, uh, tegen Obama, tegen Poetin ja. en voor Obama okay. dat vind ik het echt uh, nou, jammer. D dank u wel. Stampert NL, Goedemiddag. Uh, Goeiemiddag. Uh, ik ben het eens met de stelling. Want ik vind het heel goed dat in deze tijden waarin Rusland continu een fout signaal afgeeft. Uh, het ook is goed dat wij gezegd maar joh, dat is niet oké. Okay. En, en, uh, en de aanleiding, dus het gaat dan eigenlijk over Snowden. wordt gezegd. Met allerlei dingen daarachter nog. Maar dat, dat vind je wel een goede aanleiding ook om, om het zo hoog te spelen? Uh, ja. Ook uh, in de context van allerlei andere uh, gebeurtenissen in de afgelopen tijd waarbij Rusland vervelend is. En tegen de is tegen de rest van het westen vind ik dat gewoon heel erg goed. En ik denk dat het inderdaad, zoals de spreker ook al zei, wel goed komt. Maar uh, het is goed om ook een keer zelf uh, het moeilijk te spelen en niet alleen Rusland aan zetten te laten constant. Duidelijk, dankjewel. Stam NL. goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met uh, schoenmakers uit Nieuwkoop. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Uh, Obama had gewoon naar Rusland gemoeten... Uh, met uh, Poetin een gesprekje moeten hebben. En tegen hem zeggen... joh, als we nou... dat vliegtuig staat hier toch... zullen we gelijk snel gelijk meenemen. <laughs> dat zou een stuk makkelijker zijn geweest. Want Poetin heeft nu... Uh, het, uh, uh, de, de, de, de, de, de opinie voor zich natuurlijk. Want die zegt... Uh, die zegt natuurlijk van, ja, wij hebben hem hier onderdak verleend... want als jullie hem gaan berechten, volgens jullie systeem... dan uh, gaat hij uh, voor hoogverraad. verraad. Ja. En uh, er is net al gezegd uh, van andere luisteraar van als ze in Rusland uh, of in Amerika een Russische spion op die manier zouden oppakken... dan was de wereld te klein geweest natuurlijk... Dus als Amerika een statement had willen maken... als ze het nou werkelijk zo zwaar hebben opgenomen als Obama... wat natuurlijk gewoon politiek is... Uh, uh, hadden moeten doen, dan hadden Amerika de Olympische Spelen moeten boycotten. Duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met Stoffer de Vries. In Groningen spreekt u. Ik ben het eens met de stelling. Meneer De hoop -Schef is natuurlijk een heel intelligente man. En uh, wij achten hem ook erg hoog hier uh, allemaal in Nederland... Maar ik denk toch dat die boycott er wel moet komen. Die Steven Fry die heeft die brief geschreven, die heb ik zelf ook gelezen. Mm. Die uh, beschrijft uh, dat zijn uh, moeder en zijn hele familie in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. En nu worden de homoseksuelen in Rusland gebruikt als uh, ja, een soort van pion uh, in de handen van uh, Poetin. Daar doet hij toch hele enge dingen mee. En dat beschrijft die meneer ook uh, heel duidelijk in zijn uh, brief. En ik denk dat Obama een signaal afgeeft. En dat is natuurlijk politiek. Maar waarom roepen de Europese landen hun ambassadeurs niet terug uit uh, protest? Dat is de vraag eigenlijk die ik aan de heer Hoogscheffer uh, nou. wil stellen. Want ik denk dat je daar uh, een heel duidelijk signaal mee afgeeft. En ik denk inderdaad die spelen, die moeten daar niet plaatsvinden. En, uh, een Hitler die... Uh, de Hitlergroet in 1936 bracht in Poetin, die nu homo's uh, systematisch onderdrukt en vervolgt. Soort pogroms uh, organiseert. Nou, dat moeten we in het Westen denk ik niet willen. Nee, dat is ook inderdaad wat Fry in zijn brief schrijft. St Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Wilbert Stijfbergen van de coalitie CPFG. Wilbert. Hallo. Zeg hem maar. Nou, ik, ik vind het eigenlijk uh, hypocriet uh, van Obama. Je kunt eigenlijk zeggen in het algemeen, de principes zijn gewoon voor geld te koop. Uh, als je kijkt naar die uh, Olympische bonden en ook die voetbalbonden waar ze hun uh, toernooi kiezen, dan kiezen ze gewoon voor het geld. Dus ze kijken totaal niet naar wat, wat uh, zo'n land qua qua mensenrechten voor, voor beleid heeft. Uh, Obama en Stephen Fry, die hebben het nou bijvoorbeeld over die homorechten. Uh, Stephen Fry, die mag ik wel eventjes herinneren dat in China... er worden allerlei andere groepen, zeg maar, uh, voor hun uh, zeg maar afwijkend zijn uh, ja. uh, vermoord. Uh, dus, en daar hoor je ze niet over. Hij heeft het nou over de homo's, Stephen Fry, en dan denk ik van ja... Sorry, waar was je toen het in China gebeurde? Ja, duidelijk. En als je kijkt naar uh, meneer de Hoop Scheffer, die is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Nou, ik ben uh, als lid van een coalitie al vaker op Buitenlandse Zaken geweest. En het beleid van Nederland is gewoon, uh, zolang het de handelsbelangen niet gaat, zullen ze de mensenrechten uh, aanspreken. Dus dat houdt in, handel is nummer één, dus uh, Nederland heeft ook geen principes. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het uh, eens met de stelling, ik vind het terecht dat Obama de topontmoeting afzegt. Overigens gaat hij dus wel naar Rusland toe, maar dan voor die G20. Ik vind het trouwens raar om te suggereren dat uh, Poetin beledigd zou kunnen zijn... door een uh, beheerde diplomatieke reactie van Obama. Want het is vooral dus de Russen, het is vooral Poetin die dus uh, Obama beledigt. Ik denk dat Snowden hier uh, doorslaggevend is dat daarom dus Obama de toppenmoeting afzegt. En het is natuurlijk een zeer groot afgrond om, om voor een Amerikanen, een grote landverrader, want dat is nodig voor de Amerikanen, om die asiel te verlenen. Ik vind het wel raar dat veel mensen dan toch over homo's beginnen. Dat, dat leeft blijkbaar in Nederland, maar in iedere inbellen die dan suggereert dat de Russische staat pogroms tegen homo's eh, onderneemt, dat gaat wel erg ver. Mm. Ik denk dat dat meespeelt. Ik denk dat ook de dus verschillen in zaken Syrië en dergelijke meespeelt. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is voor de Amerikanen dat ze gegriefd zijn door de asielverlening door de Russen aan aan, aan, aan en dat vind ik een belediging van de Russen aan de Amerikanen... waar ja. dus nu Obama beheerst op reageert door die toppenmoeting af te zeggen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is Ik ben het dus niet eens met de stelling. Ik vind dat meneer Poetin, die ik zeker niet steun... maar in dit geval uh, wel waardeert dus, uh, dat hij Snowden uh, steunt. Ja, want dat zou de hele wereld eigenlijk moeten doen... als je weet wat dus de Amerikanen en Obama voorop... die nu in feite de ketel dat die zwart, letterlijk zwart ziet. Mm -hmm. Ja, terwijl hij zelf gewoon in zijn eigen winkel moet kijken... van wat hij allemaal aangevreten heeft. Duidelijk. Uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hoi, Jelle de Jong in Friesland. Meneer de Jong. Hij had het niet moeten afzeggen. Poetin kan ook natuurlijk geen eisen met handen breken. Je moet ook uh, met die rusten zien om te gaan. Anders komt die oude troep weer terug. Uh, en dat is ook niet goed, zegt u. Dan dus zijn we nog verder van huis. Daar ja, zou ik verder van huis, ja. Dank u wel. Stampet NL, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Frits, met leeuweren vandaan. Nou, ik vind het dus uh, wel terecht dat de Obama zegt van ik ga er niet naartoe. Zie je, als je deze mensen, die bij wijze van spreken zo staatsgeheimen doorspelen... wie ook maar, hoeven niet eens zo ver te reageren. Als ik vijfde jaar terug ben geweest in de oorlog 40-45 gebeurde deze dingen ook. En een hele hoop mensen ben daar het slachtoffer van geworden. Dus ik vind gewoon, hij heeft volkomen gelijk op Obama dat hij zegt van... nee, ik ga er niet naartoe. Ja, dank uh, voor het bellen. Zeggen we het ja. even iedereen weer die de moeite heeft genomen. Nog wat uh, reacties hier via Twitter. Leo Tonkers. De... Journalistiek kan toch ook gewoon boycotten. Alleen de sport in beeld en geen promotie van bobo's en leiders. Ik vrees alleen dat uh, veel beelden door uh, de Russen gemaakt zullen worden zelf. En uh, ik denk ook dat Poetin daar dan wel weer een, een vingertje achter heeft. Natuurlijk, die zegt dan, ik ja, moet juist wel in beeld komen. Um, ja de Hoop-Scheffer heeft meegeluisterd. Um, wat, wat vond u van de reacties? Nou, die zijn, die zijn gemengd, zoals uh, de, de 57% uh, al aangaf uh, aan het begin van de uitzending. En je hoort ook dat, uh, dat uh, de insprekers, de bellers, uh, verschillende argumenten gebruiken. Uh, het gaat, vind ik, niet in onrechte. Dat zal bij Obama hebben meegespeeld over de homowetgeving. Uh, je moet echt geen homo in Rusland op dit moment zijn, want je hebt geen plezierig leven. En dan druk ik me weer uh, heel mild uit. Uh, de bellen die het had over het Nederlandse beleid... Uh, zowel uh, ministers van buitenlandse zaken, van CDA-huizen... ik denk aan Verhagen, als ook minister Timmermans... onze huidige minister, maakt juist een punt van mensenrechten... en ook juist ook een punt in zijn meest recente nota... Uh, voor rechten van uh, anders geaarden. Ja. Uh, dus dat vind ik niet een in recht Maar niet een die, die kritiek moet u niet onbekend in de oren klinken. Nee. Want dat is rondom de Olympische Spelen natuurlijk ook wel uh, aan, aan bod ja. geweest. Daar wordt dan toch gezegd... van ja, we moeten ook de handelsbelangen in, in de gaten ja. houden. Ja, en daar is ook... Er is ook niks mis mee. Uh, nogmaals, de Olympische Spelen zijn ook in China geweest. In China is het met de mensenrechten ook niet zo pluis als wij dat graag zouden willen zien. Dus ik heb op zichzelf helemaal geen bezwaar dat de Olympische Spelen in, in, in Rusland, in Sochi, uh, worden gehouden. Uh, alleen uh, uh, dat is maar een element in de afweging die Obama gemaakt heeft om niet te gaan. En Twee bellers hadden het ook weer over, over uitlevering. U stelde mij die vraag ook net. Maar de, een, een spionnenuitlevering, die vergelijking gaat mank. Uh, de, meneer Snowden is geen spion... Meneer Snowden is een klokkenluider uh, die de Amerikanen graag willen aanspreken op wat hij gedaan heeft, juridisch. Mm. En nou weet ik dat Snowden voor sommigen een held is. Voor mij is hij dat niet. Uh, en ik heb ook wel zoveel vertrouwen in het Amerikaanse rechtssysteem. Als ik Snowden was, zou ik liever voor de Amerikaanse rechter dan voor de Russische rechter staan. Ja, ja. Nog, nog één ding. Was iemand die zei van uh, als Europa hè, zou je natuurlijk ook nog een signaal kunnen uh, afgeven. Als het dan uh, gaat over bijvoorbeeld uh, nou ja, die homozaak. Uh, door gewoon is het nou, ambassadeur de terug te roepen. Ja, dan moet je over het algemeen moet je daar terughoudend over zijn. Want uh, het wapen van het terugroepen van een ambassadeur... Uh, dat moet niet bot worden. Dus dat moet je eigenlijk alleen doen... In hele extreme gevallen uh, en, en over homorechten bijvoorbeeld uh, kan minister Timmermans en de Nederlandse regering de Russen permanent aanspreken. Maar daar kun je beter een ambassadeur in Moskou voor hebben dan een ambassadeur die hier in Den Haag zit. Maar nogmaals, in crises en bij, bij, uh, bij uh, hele fundamentele meningsverschillen uh, uh, kun je het wapen van een uh, terugroep van een ambassadeur gebruiken. Maar nogmaals, als je het te vaak doet, wordt het wapen bot. Als, als Obama te vaak zoiets afzegt, kijk, je kunt in de diplomatie dit soort, uh, dit soort acties uh, kun je van tijd. Tot de tijd doen, maar je moet er heel selectief mee omgaan. Ja, en ik, ik hou dan toch maar even vast aan de woorden die u daar straks sprak, met al uw ervaring... Uiteindelijk zal het wel weer goed komen. Ja, wel, ze zien elkaar in Sint-Petersburg, ze zien elkaar in New York. Uh, ze hoeven geen dikke dikke maten en vriendjes te worden. Maar ze hebben elkaar wel nodig om een aantal hele prangende wereldproblemen op te lossen. Dank dat u meedeed in stand.nl. Jaap de Hoop Scheffer, uh, bijna 700 mensen gestemd op de site. 43% eens met de stelling, 57% oneens. Dat is weinig veranderd in de percentages. U kunt de hele middag blijven stemmen op de stelling. Het is terecht dat Obama de topontmoeting met Poetin heeft afgezegd. Houd de radio aan, want zometeen na tweeën. Dit is de dag met Jeroen ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het NOS Radio 1 Journaal, elke dag. De vragen bij het nieuws. Wat is uw reactie op dit verhaal? Is het te merken dat dit echt wereldwijde aandacht krijgt? Op zoek naar de juiste antwoorden. Dat is geheime informatie, daar kunnen we niks over zeggen. Dat is inderdaad de vraag, hè? Precies, ja, heb je daar al een antwoord op? Het NOS Radio 1-journaal. Dat ik jou zo aanhoor, zou dat wel eens mond in een kruidvat kunnen zijn. Elke werkdag van 6 tot half 10. Dat zijn nogal wat beschuldigingen. Wat voor bewijs hebben ze daarvoor? Smiddags van half 5 tot half 7. Is die verontwaardiging wel terecht? Dat vragen we ons af. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. We zijn er. Met heel veel nieuws. Het NOS Radio 1 Journaal. Oké, okay, kijk eens aan. Dan horen we dat nog van jou hier op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.